11 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. In Oekraïne is een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de afgezette president Janukovic. En Amerika gaat fors bezuinigen op haar leger. Nu het NOS Journaal. Mark Visser. In Oekraïne is een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de gevluchte president Janukovic. Er wordt aangeklaagd voor het doden van demonstranten... schrijft de waarnemende minister van Binnenlandse Zaken... Hij zegt dat de afgezette president wordt vervolgd voor massamoord. Scherpschutters van het regime openden vorige week het vuur op betogers in Kiev, waarbij tientallen doden vielen. Janukovic vluchtte zaterdag uit Kiev. Volgens de nieuwe machthebbers zit hij in de Krim, aan de grens met Rusland. De werkloosheid is vorig jaar in alle provincies toegenomen. Flevoland had met 10,9 het hoogste percentage werklozen, zegt het CBS. De stijging in Flevoland wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt... doordat daar veel mensen wonen die in Amsterdam werken. Want ook in Amsterdam is de werkloosheid hard gestegen. Waarschijnlijk zit het met vooral in de financiële sector... waar veel banen zijn verdwenen... maar ook bijvoorbeeld bij de thuiszorg en kinderdagverblijven.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 President Museveni van Oeganda tekent vanochtend een omstreden anti-homo-wet. Daardoor kunnen homo's in het Afrikaanse land harder worden gestraft. Homo's die voor het eerst worden betrapt op homoseksueel gedrag... kunnen 14 jaar cel krijgen. Iemand die vaker wordt aangeklaagd, kan zelfs levenslang krijgen. De wet leidde vooral in het Westen tot felle kritiek. President Obama zei dat de wet de verhoudingen beschadigt... en gevolgen kan hebben voor de hulpverlening aan Oeganda. In de gevangenis in Vught is een gedetineerde uit zijn cel verdwenen. Het is nog niet duidelijk of hij ook is ontsnapt... zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vanochtend bleek bij het openen van de cellen dat de gevangene weg was. Wordt binnen en buiten de gevangenis naar hem gezocht. Het ministerie wil niet zeggen waarvoor de man is veroordeeld. Hij zat op een gewone afdeling van de gevangenis... niet in de extra beveiligde inrichting. De man die gisteren in Groningen werd neergestoken is overleden. De man van 27 raakte zwaar gewond toen iemand hem in zijn gezicht stak. Waarom dat gebeurde is niet bekend. De verdachte is een man van 20 uit Assen. Hij zit vast op verdenking van moord of poging tot doodslag. Judoka Henk Grol pleit in een open brief aan de regering... voor een financieel vangnet voor topsporters. De Telegraaf heeft de brief gepubliceerd. Grol schrijft dat de Hosanna-stemming rondom de Olympiërs snel zal verdwijnen... De regering zou tijdens de Olympische Spelen goede sier met de oranje successen maken, maar de sporters daarna aan hun lot overlaten. Volgens Grol verdienen de meeste topsporters minder dan een modaal salaris. De judoka schrijft dat een financieel vangnet ook in mentaal opzicht een positieve werking zal hebben. Tot besluit het weer. De zon schijnt geregeld, maar er trekken ook wat sluierwolken over. En het blijft wel droog bij een graad of 11 op de Wadden tot 14 in het zuidoosten en oosten.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 De Nationale Postcode Loterij is partner van NL Doet. Radio 1, KRO CRV. De ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guyene Plag. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... horen we in de reportageserie De Lokale Waakhond... dat regionale omroepen soms tot 20 procent moeten bezuinigen. Dat durf ik nog niet eens aan te denken. Uh, daar moeten we het komende half jaar aan gaan denken. Hoe richt je je nieuwsorganisatie in... als je weet dat je het met tientallen mensen minder moet doen? Eerst nu, gezocht, Janukowitsch. In Oekraïne is namelijk een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de afgezette president. De waarnemend minister van Binnenlandse Zaken, Avakov, heeft dat laten weten. nos nog eens verslag even, Gertjan Gert Waarvoor wordt Janukovic aangeklaagd? Nou, hij, is, uh, verantwoordelijk, of hij wordt verantwoordelijk gehouden voor uh, porten op uh, de demonstranten en schending van mensenrechten. En daar zoeken ze hem voor. En het is volstrekt onbekend waar hij is. Er gaan de wildste geruchten over, hij zou in Moskou zitten of in de Goldstaten. En heel veel mensen zeggen ook, hij zit gewoon in het oosten van het land. Want daar is toch een beetje een andere kijk op uh, deze revolutie. Daar zijn er toch heel veel mensen die eigenlijk vinden... dat het geweld van uh, vorige week is uitgelogd door de demonstranten. Die hebben tenslotte ook nog cocktails gegooid naar politieagenten... waarbij politieagenten zijn omgekomen... Dus daar is in ieder geval iets meer steun voor de president, hoewel niemand hem meer als president ziet. Maar daar is in ieder geval iets meer steun en daar die ook kunnen zitten. Maar goed, ze gaan dus op zoek omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op de demonstranten. Ja. Um, in het oosten, Kharkov, dat is een beetje zijn gebied. Um, daar zullen de mensen dus ook niet snel verklikken dat hij daar zit bijvoorbeeld. Ja, dat weet ik niet, want daar heb je ook heel veel mensen... die overal weer de revolutie steunen. Dus ja, het is ook niet te zeggen of die daar... of dat hij misschien ook in Moskou zit, want dat is een gerucht wat rondgaat. Ja. Jij bent weer op het onafhankelijkheidsplein daar in Kiev. Hoe is het daar nu op dit moment? wat je ziet is dat er nog steeds heel veel mensen komen om zelf te zien wat er eigenlijk is gebeurd. Er zijn heel veel mensen met bloemen. Uh, wat je ziet is uh, dat in de, in de straat die naar het uh, plein toe loopt... een enorm grote winkelstraat, daar staan allemaal tenten. Dat zijn de bivak-tenten uh, uh, van uh, verschillende eenheden. Want het is hier echt militair georganiseerd uit verschillende delen van het land... Er zijn uh, uh, mensen hier naartoe gekomen, die hebben hun tent opgezet. Die uh, hebben ook op die tent uh, staan uit welke regio ze komen. En als er slachtoffers zijn gevallen bij hun, bataljon, om het zo maar even te zeggen, dan hangen daar foto's. En wat je ziet is dat er heel veel mensen nog uit uh, andere streken dan Kiev komen om bij die foto's bloemen te leggen. En heel veel mensen, uh, oudere mensen met kinderen, komen hier om te kijken wat er is gebeurd en om ja, ...de revolutie en de strijd en hoe hard die strijd eigenlijk is geweest met eigen ogen te zien. En ze blijven daar voorlopig, want ze vertrouwen de nieuwe mensen die nu uh, tijdelijk de, de boel daar overnemen ook nog niet echt. Um, even over nog over dat arrestatiebevel, hoe is daarop gereageerd? Ik bedoel, daar spreekt toch enige daadkracht uit, zou je kunnen zeggen? Ja, en ook wel uit de wetgeving die allemaal is uh, afgekondigd uh, de afgelopen dagen... Uh, maar ja, uh, hier is toch wel de houding eerst zien en dan geloven. En hier wordt absoluut geen aanstalten gemaakt om uh, de barricades op te ruimen of de tenten op te ruimen. Men blijft hier staan omdat men zeker wil zijn dat uh, wat men heeft afgedwongen, uh, dat dat ook echt wordt uitgevoerd. NOS-verslaggever gert Dennekamp was dat vanaf het onafhankelijkheidsplein in Kiev. De Amerikaanse president van Defensie, Chuck Hagel... is van plan om het leger aanzienlijk te verkleinen. Terug naar het niveau van voor 1940, om precies te zijn. We gaan daarover praten met defensiespecialist Kees Homan... verbonden aan instituut Klingendaal. Homan, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doen Amerikanen dat? Nou ja, dit is een uh, proces wat natuurlijk de laatste jaren is uh, ingezet uh, mede te gevolgen natuurlijk van de financiële situatie uh, in de Verenigde Staten. En we zien dus elk jaar dat uh, vooralsnog het defensiebezet uh, naar beneden gaat. En dat betekent natuurlijk ook dat er gesneden moet gaan worden in de militaire capaciteiten. En na het signaleren aanzien zal vooral de landmacht zal nu uh, behoorlijk moeten gaan uh, bezuinigen, althans wat betreft uh, personeel. Tot voor kort hadden ze zo'n 570.000 militairen. Vorig jaar was het al aangekondigd dat het terug zou gaan tot 490.000. En nu is er zelfs sprake van een verder teruggang... tot 440.000 tot 450.000 landmachtmilitairen. Ja, dat is een ingrijpende bezuiniging. Maar alles ingegeven gewoon door geld te worden, door bezuinigingen? Ja, maar wat je natuurlijk ook ziet is dat de Amerikanen... toch ook gezien de slechte ervaringen met Afghanistan en Irak... afstand gaan nemen van een langdurig verblijf van landstijdenkrachten in een conflictgebied die les is geleerd. Dus daar willen ze niet meer aan beginnen. Daar komt dan ook nog bij dat vanwege ja, de nieuwe veiligheidssituatie... de Amerikanen toch hun militaire aandacht aan het leggen zijn... van Europa naar de Stille Oceaan. En daar zullen vooral ja, de zee- en luchtstrijdkrachten... een belangrijke rol gaan spelen. En dat gaat ook voor een deel ten koste van de landstrijdkrachten. Ja, maar is het dan inderdaad een verlegging van het aandachtsgebied in de regio... Of, of stellen ze ook de ambitie bij om, om politieman van de wereld te zijn? Nou ja, wat ze in ieder geval uh, niet meer uh, kunnen... en die ambitie hebben ze ook niet meer... gelijktijdig uh, twee grootschalige uh, hoe heet het, oorlogen te voeren... zoals uh, ja, tijdens de Koude Oorlog... een oorlog zowel in Europa als uh, in Azië. En dat is uh, definitief uh, verleden tijd. Je ziet trouwens ook, ik zeg nu wel... landstrijdkrachten die worden gereduceerd. Hetzelfde geldt voor de luchtstrijdkrachten... en voor de zeestrijdkrachten, maar in veel mindere mate... omdat men daar toch meer uh, ja, de belang aan toevoegt. Ja, nou hebben we hier de discussie dan hè, bij de verkleining gehad... bij Defensie van we doen überhaupt niet meer mee op wereldformaat. Ik neem aan dat dat gewoon in Amerika wel het geval blijft... maar echt de grote operaties, nemen zij daar nog een voortrekkersrol in dan? Nou ja, dat zal natuurlijk de toekomst moeten uitwijzen. In ieder geval zijn ze heel dominant aanwezig in de toekomst in de Stille Oceaan. 60%, 60 bijvoorbeeld van de uh, zeestrijdkrachten zullen daar uh, gelegerd uh, zijn. Uh, ik heb het nu alleen maar over reducties. Uh, er worden natuurlijk ook wel uh, investeringen worden in vooruitzicht gesteld. En wat vooral meer geld gaat krijgen is cyberwarfare... Maar goed, dat is ook een uh, gebied in Nederland uh, ja. bij Defensie wat uh, meer geld krijgt. We krijgen in Nederland ook dit jaar een Defensie-cybercommando. En ook speciale eenheden, special forces, die worden ook uitgebreid in de Verenigde Staten. Want die spelen in die nieuwe interstatelijke conflicten toch een steeds belangrijke rol. Zoals bij ons nu ook bijvoorbeeld de commando's uh, naar Mali gaan. Ja, maar ondanks dat zal er in ieder geval een enorme ontslaggolf daar gaan plaatsvinden. Ja, dat uh, denk ik uh, wel. Het is natuurlijk wel zo dat ze daar toch een uh, beleid hebben. Up or out heet dat. Uh, als je op een gegeven moment een bepaalde leeftijd hebt en die bevorderd wordt... dan uh, zei het wel met uh, financiële voorzieningen, moet je de krijgsmacht uh, moet je verlaten. Maar uh, ja, het zal toch uh, een behoorlijke ontslaggolf uh, ten gevolge hebben. Dank u wel, Kees Holman van het Instituut Klingendaal. Nu de Dewey Brothers die geen echte broers waren. Long Train Running. The Lone Train, Running. Vroeger bleken ze Pot te heten. En dat het bekte niet zo lekker. En een huisgenoot van de zanger die dacht... jullie zijn allebei dol op doobies. Wat zoveel zijn als joints, stickies. Dus jullie moeten hier de Doobie Brothers noemen. Dus vandaar, de doobies die houden van doobies. En in Assen houden ze van de Olympische Sporters. Daar komen ze vanmiddag allemaal aan op een groot podium. Worden ze aan het publiek getoond natuurlijk. Dus veel sporters en supporters. En de voorbereidingen zijn in volle gang. Martijn Grimius volgt de hele ochtend de binnenstadsmanager van Assen. Ronald Obbes. En is nu bij het podium zo te horen. En er wordt gesoundcheckt. Maar Martijn, wat hebben ze daar eigenlijk voor betaald in Assen? Nou, dat is een hele goede vraag. En dat was nou eigenlijk ook iets waar ik even aan Ronald Obbers wilde vragen. Want uh, ja, het is niet voor niks, hè? Hier, dat het podium hier staat. Nee, nee, nee, nee, zeker niet. En eh. Uh, Kost het? Nee. Uh, de totale kosten, uh, ja, dat gaat zeker in de enkele tonnen. Maar de bijdrage vanuit, uh, vanuit, Assen, uh, vanuit de gemeente Assen is uh, 30.000 euro. En sta je hier dan als binnenstadsmanager met een grote glimlach Dat je denkt, die kosten, maar die, dat halen wij er makkelijk uit als ondernemers. Nou ja, als je kijkt inderdaad, dat je, als je die investeringen ophangt... en die uh, 9 minuten tijd die ik nou voor jou heb gekregen, inderdaad, kan dat denk ik wel uit. Of dat weet ik wel zeker. Maar zeker voor uh, landelijk gezien staat Assen toch weer, uh, toch weer op de kaart. En uh, nou ja, dat is natuurlijk hard. Goed. Ja. Kijk eens even naar het enorme podium. De, de, de, het druppelt al een beetje binnen. Hier kunnen zo'n 7000 mensen in de binnencirkel bij het podium staan. Is dat wel genoeg? Uh, nou, daarom zijn er uitwijkmogelijkheden naar de zijkanten. Uh, als je, zoals je ziet, komt de medaille heel ver naar voren waar de spots op ontvangen worden. Dus aan de zijkanten kun je het ook nog goed zien. Maar om extra ruimte te creëren hebben we een aantal uh, grote, hele grote televisieschermen uh, door de stad heen geplaatst om toch een goede routing uh, op het, in het hele terrein uh, uh, aan te geven. We winnen veel met sporten staat er op het podium. En ik zie dus al wat mensen staan. Oranje pruiken op, oranje brillen op. De eerste stonden hier vanochtend al om negen uur. Hoe laat stond u hier? Om negen uur. Negen uur was de eerste? Nou van nee, de eerste. we waren niet één van de eerste. Ja. Oranje pruik, oranje bril, uh, oranje sjaal. Ja, ja, ja, ja. Ik dacht dat het dat alleen met de WK zo gek was. Worden. Maar het is met de Olympische Spelen dus net zo. Ja, absoluut. En dan heeft u iets, iets gekocht hè, voor de sporters. Ja, ja, ja. ja. Dat geven we zometeen af aan de organisatie. Laat, eens, doet, zien, laat uh... eens iets zien. Wat heeft u gekocht? Is, uh, er wordt iets gehaald uit de zak. Een paar uh, beeldjes van Bartje. Bartje? Met een oranje lintje. ja. Uh, en een kaartje erbij voor ja, ja. wie is deze. Even kijken, voor Jor Jorrit Bergsma. Gefeliciteerd met de medaille, Een geweldige prestatie, we hebben het op tv gezien. Gewoon genieten. Succes in je verdere carrière. Jan en Lisette van der Pol ja. uit Maartensdijk. Niet ja, om de hoek. Nee, niet om de hoek. En en badje dus gekocht. Uh, dat is mooi, hè? Ja, dat is super. Ik zie uh, uit welke winkel dat komt. Ja. Uit dat jouw goed. winkel? Ja, je? Zo zie je, maar het, het werkt nu als een vrucht af. En waar komen jullie vandaan? Uit, Ma uit Maartensdijk. Oh, oké. Okay. Lekker. Lekker. Nou, heel ja. goed. Hoeveel badjes gaan er over de toonbank vandaag? Nou, die gouden, die gouden matjes die we dus hebben uh, speciaal laten maken voor de Olympische Spelen. Dat loopt als een, ja. als een trein. Maar voor de rest zie je inderdaad dit soort uh, items ook. Want ja, badje hoort toch uh, een beetje bij Assen. Hè? Tevreden hoe Assen nu kleurt? Ja, dit is uh, positief. Okay. Zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Dus uh, laat maar komen. Morgen Iedereen kan hier naartoe komen. Goedemorgen, Assen wordt zo door de soundcheck gezegd. Ja. We kijken naar boven, een gouden zonnetje ja. onthaalt de Olympische sporters straks hier in Assen. De ochtend, stand.nl tappen zo natuurlijk op het vliegtuig vanuit Sochi... om naar afse toe te gaan. Wij praten de hele ochtend over de afsluiting van de Spelen... en hoe succesvol ze nou zijn geweest. Voor de een zijn ze geslaagd vanwege de 24 medailles. Voor de ander zijn ze mislukt... omdat de mensenrechten-situatie vrijwel niet ter sprake is gekomen. Vandaar de stelling... de Olympische Spelen in Sochi waren de beste winterspelen ooit. Daar kunt u op reageren. 0800-1101. Dan horen we u zo meteen aan de telefoon... en natuurlijk via onze site www.stand.nl. Nu een gesprek met Eduard Nazarski daarover directeur van Amnesty International Nederland. Meneer Nazarski, welkom. Goedemorgen. We hebben u ook op een gegeven moment gesproken... naar wat arrestaties daar toen u in Sochi was. Dus u ja. bent daar geweest. Ja. Uw mening dan op de stelling... de Olympische Spelen in Sochi waren de beste winterspelen ooit? Nou, in sportieve opzicht zeker wel. Is het is natuurlijk geweldig om zoveel medailles te winnen. Ja. Maar er is natuurlijk ook een andere kant uh, aan Rusland uh, en aan de Spelen. Zowel in de aanloop naar de Spelen... Uh, zijn er toch uh, op het gebied van mensenrechten dingen gebeurd... die direct met de Spelen verband houden, die gewoon niet goed zijn. En vanochtend, uh, nu net eigenlijk, een paar minuten geleden... zijn in Moskou uh, mensen die anderhalf jaar geleden... of bijna twee jaar geleden protesteerden op een plein... Uh, die zijn tot hoge straffen veroordeeld. En er zijn ook uh, berichten dat er honderd mensen... weer opnieuw zijn gearresteerd bij die rechtbank. Dus ja, de mensenrechten... In Rusland zijn gewoon niet goed. Ja, maar dan wordt dan gezegd: uiteindelijk is het een sportevenement. En daar is het heel succesvol geweest goed ja, maar... georganiseerd, goede veiligheid. Ja, het is inderdaad goed georganiseerd. Dat heb ik ook met eigen ogen kunnen zien. Het is binnen die Olympische bubbel is het heel veilig. Er zijn mensen ook heel vriendelijk. Maar het is natuurlijk heel wrang dat dat voor Russen buiten die bubbel... dat dat niet geldt. En dat het ja. bijvoorbeeld voor homo's die niet voor hun geaardheid kunnen uitkomen... organisaties die niet kunnen werken... advocaten, journalisten die hun werk niet kunnen doen... Eh, mensen die gewoon ergens tegenwoordig willen protesteren... zoals Yevgeny eh, Vitisko... die protesteerde tegen de ecologische kaalslag... tegen de milieukaalslag vanwege de Spelen... Die is tot drie jaar veroordeeld. Dus mensen... ja, het is heel frank dat buiten die bubbel... dat daar die, die vrijheid en die vrolijkheid... dat die er niet is. Ja. Heeft u de hoop gehad... want daar werd natuurlijk vooraf ook over gediscussieerd... dat er sporters oh. zouden zijn die iets hadden laten blijken... of die een statement hadden gemaakt... Of iets nee. van protest hadden laten <coughs> zien? Nee, ik, ik heb altijd gedacht uh, dat, dat de sporters... gewoon hun sport moeten beoefenen. Dat ze gewoon moeten zorgen dat ze zo goed mogelijk presteren. Daar hebben ze jarenlang naartoe gewerkt en naartoe geleefd. En, en dat moeten ze doen. Ik denk wel dat de sportbonden... zoals met name het Internationaal Olympisch maar ook het Nationaal Olympische Comité... die zouden net om die sporters heen moeten gaan staan... om te zorgen dat die zich op de sport kunnen concentreren... en dan ook met het organisatiecomité of met de Russische regering... Eh, afspraken maken over wat er in de aanloop naar die Spelen en tijdens de Spelen gebeurt. Want op zich, NOC, NSF, Nederlandse <küm> sportbond... die heeft natuurlijk wel een mensenrechtenorganisatie... Eh, of een mensenrechtenbijeenkomst georganiseerd... Zet zoiets zo aan de dijk? Nou, ik denk het wel. Uh, heel erg belangrijk dat dat gebeurde. En, uh, ja, ik, ik was er zelf, ik was een van de sprekers. Maar, maar heel erg belangrijk en een heel belangrijke uh, stap. Maar maakt dat indruk op Russen, denkt u? vooralsnog uh, niet zo heel veel, denk nee. ik. Maar je moet ergens beginnen. Maar als nu uh, het Nationaal Olympisch Comité van Nederland met bijvoorbeeld dat van Noorwegen of, of een ander, als die zorgen dat het toch hoger op de agenda komt bij de Internationale uh, Olympisch Comité, dan kun je bijvoorbeeld, als volgend jaar beslist moet worden wel, welk land de, spelen de winterspelen uh, over, uh, in, in 2022 gaat krijgen, ja, dan kun je toch proberen om meer afspraken over mensenrechten te maken. Want als bijvoorbeeld Kazachstan een van de kandidaten is, ja, dan kun je nu al op je vingers uit wat voor onheil je over jezelf afroept. Ja, de Olympische Spelen in Sochi waren de beste winterspelen ooit. Dat is waar u op kunt reageren. Door nu te bellen 0800-1101. Stoom.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen, met Sjors Sjors. Ja, goedemorgen. Ik ben uh, een beetje verbaasd over alle dingen die er gezegd worden. Want die mensen die daarover praten, zijn niet er geweest. Wij hebben er zeven maanden gebak. En we hebben gezien wat daar een geld aan gegeven is om niet alleen voor de Olympische Spelen, maar om daar in die regio een totaal nieuw Monaco te gaan bouwen. Ja. Wat alleen maar ten goede komt van de bevolking. Ja. Gebagget is hij, want je viel even weg. Ja, we hebben daar een haven uitgebaggerd die daar aangelegd is. Er is een totaal nieuwe jachthaven aangelegd. Ja. en Het is alleen ten goede van de bevolking daar. Ja. Die mensen die dus nu allemaal negatief reageren, dan vraag ik mij af, wij hebben contact gehad met de mensen die daar werkten. Er kwamen scheetslaringen met Turken, kwamen daar uit, uit, Georgië, uit Georgië kwamen de mensen. Ik heb daar geen onvertogen woord gehoord, ik heb daar geen zagrijnig ja, mensen gezien. Ja. Het, zijn heel onder, het is een heel andere mentaliteit waar die mensen in leven, dat moeten we eens mee rekenen. En ze zijn per 24 jaar vrij, die mensen die lachen alleen maar op commando. Dat hebben ze nog, eens, nog steeds in hun ja. aard zitten. Ja, Oké, okay, dankjewel. Nasarski is in ieder geval wel geweest, dus die kan er wel over meepraten. Goedemorgen, stand.nl. Goedemorgen. Hello. Nou, ik, uh, ik ben het helemaal eens met uh, I'm nasty, uh, Amnesty International. En die meneer hiervoor, ja, jachthaven, dat is voor de Happy View. Uh, ik ben voor een sportief um, Olympisch uh, gedoe. Maar ik vind het te veel een prestigeobject ten koste van, inderdaad, uh, de bewoners zelf, mensenrechten enzovoort. Want een prestigeobject en... is het altijd, toch? Dat is Ja, iedere ja zo. maar dit loopt de spuigaten uit. Want dit moet dan weer overtroffen worden. Um, het is te duur. Ja. En wat u zei voor de Happy View, die wordt, als daar een haven een wordt jachthaven. aangelegd, dan kunnen mensen wel aan het werk natuurlijk ook. Ja, nee, maar en het zo. is een jachthaven. Hè? Ja. ja, nee, maar goed, daar dat zijn dat toch ook is... arbeiders nodig? Ja, maar het is dus uh, voor jachten. De ja. mensen, de bewoners zelf daar, net zoals ja. het wordt een wintersportcomplex. Nou, die mensen die gaan toch liever naar het Zwitserland, Frankrijk. Nee, dat snap ik. Maar goed, die mensen moeten wel uh, uh, ja, voorzien worden. En de winkels die daar uh, hun voordeel mee doen, dat is denk ik wat u met eerste meneer ook bedoelt. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen, met uh, Albert Maddels. Albert. Ik ben het eens met de stelling. Ik heb uh, een week in Sochi vertoefd. En uh, ja, ik heb zelf ervaren dat het uh, sportief gezien in ieder geval uh, heel goed georganiseerd is. En, uh, zowel voor de sporters als ook voor de bezoekers. Maar ben je ook buiten de Olympische bubbel geweest? Jazeker, ja. Ja, dat moest ik ook wel. Want ik had een hotel een half uur reizen van uh, Sochi. Ah, kijk aan. Dus uh, dan kom je ook iets meer in het, uh, laat we zeggen, tussen haakjes gewone Russische leven. En dan zie je ook wel dat dingen niet allemaal perfect lopen. Dat treinen soms gaan en soms ja. gaan ze niet. Maar waren ze bijvoorbeeld uh, trots op Poetin? Want we hebben op het eind dus uh, die toespraak ja. gezien van Bach. Dat werd ondersteund met heel ja. veel uh, ja, applaus en zo. Hè. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe was het met die bewoners dan daar in de buurt? Nou ja, Nou Je hebt natuurlijk niet heel veel gelegenheid om dat de taal al een barrière is. Maar wat ik zelf ervaarde en merkte aan, aan, aan de vele vrijwilligers... maar ook aan al die mensen die in die rij staan voor tickets... He, want het is uh, vaak heel lang wachten, uh, totdat je aan de beurt bent. Maar goed, dan heb je toch wel een beetje een indruk van... ja, wat, zit, wat staat daar nou in de rij? Nou, dan is er echt alles, uh, klein, uh, groot, jong, oud... dat uh, massaal belangstelling heeft voor de Olympische spelen. Dus ik denk zelf dat het een heel grote positieve invloed heeft gehad... Op, uh, op de mensen die daar naartoe zijn gegaan. En ik weet natuurlijk niet of dat de doorsnee bevolking is... maar mijn indruk is dat het wel heel erg geleefd heeft uh, onder de bevolking. Dankjewel. Ja. Terug naar Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International in Nederland. Um, ja, die hier toch twee mensen die daar ook zijn geweest. En die best wel positief zijn over ook wat het voor de bevolking kan betekenen ja, Het is te hopen dat het voor de bevolking goede dingen gaat betekenen. Geloof je dat uh, maar, niet dan? Nou, ja, om te beginnen, de mensen die daar gewerkt zijn... de eerste meneer sprak over, over uh, uh, mensen die zijn ingevlogen om daar te werken. Uh, heel veel daarvan zijn onderbetaald, zijn uitgebuit... moesten hele lange werkuren maken. En de voorzitter van het internationaal limpscomité... heeft zich daarover uitgesproken. Toen heeft Rusland gezegd... oké, okay, we gaan 8 miljoen achterstallig loon uitbetalen. Alleen is het niet helemaal duidelijk hoe ze dat doen. Want er zijn geen goede registraties van die arbeiders die daar zijn geweest. Dus ja, daar zijn ook al wel dingen gebeurd die, die gewoon niet goed zijn. Wat betreft de omgeving. En natuurlijk, het is elke dag heel uitgebreid nog veel meer dan hier uh, het geval was op de televisie. En natuurlijk vinden mensen het leuk als, als Rusland een gouden medaille wint bij het kunstschaatsen. Uh, en, en vinden ze het niet leuk als Rusland uh, verliest bij het ijshockey. Maar, nee, maar leven ze daar heel erg mee? Nee, maar waren ze daar heel wel erg trots, trots nee. op het evenement in hun, in nou, hun land. Ja, nou ja, ik, ik denk dan maar, uh, wie ik net noemde, uh, Evgeni Vitisko, die protesteerde tegen de, uh, ja, tegen de kaalslag in een mede die daar bij die skigebieden uh, heeft plaatsgevonden. Ik was Precies een week geleden was ik in het centrum van Sochi. Uh, daar stond een demonstrant met een een eenspersoonsdemonstratie... en die werd door een aantal politieagenten meegenomen... eerst naar het gemeentehuis, later naar het politiebureau. Nou, ik ben ik de hele middag ben ik een beetje achteraan geholpen... om te kijken wat ermee gebeurde. Maar je kunt dus ook gewoon iemand die wil protesteren... die kan dat niet. En dat zeggen ook journalisten, advocaten. Er is gewoon geen vrijheid van meningsuiting En homo-organisaties, homo hebben echt geen leven. Wat vond u dan van het feit dat IOC-voorzitter Thomas Bach... vol lof sprak over de spelen... en ook Poetin echt persoonlijk bedankte en complimenteerde? Nou ja, nou, daar heb ik wel moeite mee om, om dan niet. Ik het is mooi en het is goed. En ja, ik, ik, het is fijn dat die Spelen op zich zo goed liepen. Maar die Spelen die vinden niet plaats in een, in een soort luchtledig. En die vinden plaats in een land waar de mensenrechten. En echt, ja, nog geen half uur geleden die vonden ze in Moskou. Waar de mensenrechten echt zwaar onder druk staan en zwaar geschonden worden. En ja, het zou toch een Olympische beweging die zoveel over vrijheid en gelijkheid. en gelijkwaardigheid van iedereen. en sportieve idealen spreekt. Die zou toch, die zou het toch goed doen, om ook naar die omgeving ja. te kijken. Bert Wagendorp die schreef vandaag in zijn column... dat uh, hij noemde chef de mission Maurits Hendricks naïef... omdat hij zijn vooringenomenheid over Rusland heeft laten varen. en zegt het was top, het was fantastisch daar. De mensen waren, waren fantastisch. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik heb uh, drie weken geleden in Moskou gesproken... met familieleden van die mensen die nu uh, veroordeeld zijn. Die zaten al in de gevangenis. En ja, ik, ik, ik hoorde die woorden van Hendricks ook. Uh, en ik denk, ja, als je er zo naar kijkt... Ja, en je zegt het is goed georganiseerd en de vrijwilligers waren vriendelijk. Ja, dat is wel heel erg uh, beperkt, vind ik. Maar is het als naïef? Ik... Of zoals Bert Wagendorp schreef... het is niet naïviteit, maar de totale onverschilligheid... van een cynische sportchef die allemaal niks kan schelen... en die verblind is door zijn ja. medailles. Nou, ik weet niet wat het is. Ik ken Hendricks niet. Uh, uh, maar ik vond wel... Uh, ja, naïef is het op zijn mens, denk ik. Maar als je dan... ja, ik zou hem willen vragen om eens een keer mee te gaan... om met die familieleden te spreken. En ja, dan denk dan hoor je een ander verhaal... van echt hoe mensen behandeld worden. Hoe ze, ja, ook mishandeld worden, hoe ze in de gevangenis geen goede medische zorg krijgen, hoe er, er belachelijke straffen worden uitgesproken. En ja, dat, dat is toch het andere Rusland, ja. waar de Olympische beweging niet zich van kan afkeren, maar denk ik. Maar er is natuurlijk wel altijd een scheiding geweest tussen de, de atleten, die zich gewoon op hun sport kunnen richten, en daarvan zegt Wagendorp, dat stadium zijn we eigenlijk voorbij. Een sporter kan niet meer de wereld om zich heen negeren. Ja, dat, dat weet ik, ik vind dat die, dat vind ik een moeilijke, ja, dat zegt Wagendorp, ik vind dat die sporters dat zelf moeten uitmaken. Ik heb mijn, mijn hoop gevestigd op de sportorganisaties, als die zich nadrukkelijk Zouden uitspreken aan opstellen. En die daarvan zouden... vindt u wel dat die niet de wereld om hun heen mogen vergeten? Nee, tuurlijk mogen die dat niet. Of tenminste, dat vind ik. En die zouden ook bij het, het, het toewijzen van spelen aan een bepaald land of van een bepaalde stad, zouden ze ook echt met mensenrechten rekening moeten houden en daar afspraken over moeten maken. Want nu, kijk, twee weken voordat die spelen plaatsvinden, ja, dan kun je natuurlijk heel weinig meer doen. Maar als je echt afspreekt met een land, nou, dit is nu en in de aanloop naar de spelen zorgen we niet voor dat, zorgen we dat er geen verdere schendingen met bijvoorbeeld arbeidsrechten, uh, van van werkers bij die stadions allemaal uh, uh, zullen plaatsvinden... en we zorgen dat we ook elk jaar de vinger aan de pols houden... en maken daar afspraken over. Ja, dan heb je, dan heb je een basis om over te praten. Ja. Nog even straks, deze zomer is het WK Voetbal in Brazilië. Daar is ja. ook al veel discussie over de manier... waarop ja. de stadions gebouwd worden en de uitbuiting daarvan. Kunnen we nog actie van Amnesty verwachten? Ja, zeker weten. En, en uh, dat geldt, ja, wat, wat ik net over het uh, Internationaal Olympisch Comité... geldt natuurlijk net zoveel voor de FIFA. Al die grote sportevenementen, die zijn voor een deel zijn die echt... Uh, uh, hartstikke leuk. En, en hartstikke belangrijk ook om hartstikke leuk om naar te kijken. Maar belangrijk wat gaat ook in de FIFA wereld. Doen nou? Of wat zal amnesty doen? Concreet? Nou, we gaan zorgen dat mensenrechten schendingen die nu daar al hebben plaatsgevonden bij de bouw van stadions, of die ook waarschijnlijk, of mogelijk, moet ik zeggen, zullen plaatsvinden als mensen daar gaan protesteren en dan opgepakt worden, omdat dat niet past in, een, in het beeld van een trots en blij land. Nou, die gaan wij. We gaan heel uh, goed volgen wat daar gebeurt. En zo nodig de actie op ondernemen. En wat voor actie? Uh, dingen aan de orde stellen. Aan de, uh, ja, uh, uh, uh, zoals Amnesty altijd doet. Aandacht vragen voor. Met publiek zorgen dat er aandacht komt. Mensen de overheid oproepen. om zich te gedragen conform de mensenrechtenstandaarden. Maar ook de, uh, de sportkoepels ook aanspreken. En ik denk ja, voor het de Internationaal Olympische Comité. geldt dat net zoveel als voor uh, de FIFA. Die zouden echt meer rekening moeten houden met uh, mensenrechten. Ja. bij dit soort hele grote evenementen. Dank u wel. Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International. Spelen in sorry, de Olympische Spelen in. Sochi waren de beste winterspelen ooit, dus de stelling kunt blijven reageren. Want die site blijft gewoon in de lucht en de stelling blijft erop staan. Nu hebben er 629 mensen dat gedaan. 58% eens, 42% oneens. Dit is Radio 1. Hoofdraaf geweest, het internationaal nu van Mark Visser. Het ging net al even over die rechtszaak in Moskou. Acht mensen stonden er terecht die twee jaar geleden werden opgepakt bij een anti-Poetin demonstratie. Uh, zeven verdachten in de zaak hebben zelf van 2,5 tot 4 jaar gekregen. De achtste kreeg een voorwaardelijke straf. En bij de rechtbank waren 100 demonstranten opgepakt. En daaronder was ook de oppositieleider Alexei Navalny. De Oekraïnse politie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de afgezette president Yanukovych. Hij wordt vervolgd voor massamoord op betogers tegen zijn bewind... schrijft de minister van Binnenlandse Zaken op zijn Facebookpagina. Yanukovych zit volgens de nieuwe machthebbers op het Schiereiland de Krim... dichtbij de grens met Rusland. In de gevangenis in Vught is een gedetineerde uit zijn cel verdwenen. Het is nog niet duidelijk of hij ook is ontsnapt. Vanochtend bleek bij het openen van de cellen dat de gevangene weg was. Zowel in als buiten de gevangenis wordt naar hem gezocht.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 Dat mij, oh, ja, zit net, je zit net de hele tekst te kijken. Oh. Volgens mij wordt net bekend dat hij uh, terecht is. Oh, dus dan we hebben we ja. helemaal het laatste nieuws meegenomen. De gevangene in Vucht is gevonden ergens op het terrein. We proberen contact te krijgen met uh, Garkov in het oosten van Oekraïne. Want ook daar is het onrustig. En in de nationale nieuwsquiz beginnen we deze week uh, met een schone lijn natuurlijk. De stand, de teller staat weer op nul. Jan-Willem Derksen uit Arnhem is onze kandidaat die uh, als het goed is gelijk een hele hoge notering neer gaat zetten. Hij speelt de nationale nieuwsquiz vandaag. Al van een jaartje of zes geleden. Songs for uh, you and truth for me. James Morrison was dat met... Nothing ever hurts like you. Er is een levende haai aangespoeld op uh, Vlieland. En daar willen we natuurlijk alles van weten. Op het Noordzeestrand daar van Vlieland. Uh, dat is gisteren al gebeurd. Een uh, levende, gevlekte toonhaai. En uh, dat beest is ruim een meter lang. Uh, is daar dus aangespoeld op het strand van Vlieland. Een haai... Zegt de ene haai tegen de andere haai. Hai. Uh, maar we zoeken nu contact met Freeland. En dat is er. Maar ik ben echt benieuwd wie ik nu aan de lijn heb. Mark de Ellen. Goedemorgen. Ja, Mark de Ellen. Goedemorgen, met Mark de Ellen. Ja. Fotograaf, hè? Nou, ik ben directeur van het informatiecentrum. Ah, kijk aan. Nou, het is aardig op orde hier, zoals je hoort. Uh, ik hoop bij jullie beter. Want vertel eens even precies, hoe is dat gegaan met die haai? Ik kreeg gistermiddag een uh, telefoontje van iemand hier op het eiland... dat er een haai aangespoeld uh, was en dat die nog levend was. En of ik snel naar het centrum wilde komen, want dat kon niet in het aquarium. We hebben hier een uh, zee in ons centrum zitten. En uh, daar ben ik dus naartoe gegaan. En toen kwamen we hier en bleek een haai van uh, ja, ruime meter. En we wisten op dat moment nog niet precies wat het was. We hebben eerst gezorgd dat hij in het water kwam, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk... En hij was er uh, ja, niet echt heel erg goed aan toe op dat moment, maar toen hij op een gegeven moment weer in het water kwam en er stroming was en weer zuurstof kreeg in zijn, door zijn kieuwen, toen knapte hij redelijk snel uh, toch ja. wel weer op. En, en hoe bijzonder is het dat een geflekte toonhaai in de buurt van Vlieland zwemt? Nou, dat is op zich uh, wel uh, bijzonder. Ze komen hier uh, eigenlijk in deze wateren niet voor. Dat is niet goed, dus het is ook wel een teken dat er iets mankeert aan het beestje, dat hij... Uh, ...hier terecht is gekomen, meestal in de zuidelijke Noordzee. En uh, ja, bij Madeira, daar, daar wordt hij wel regelmatig gezien. Maar niet hier. Uh... Nee. Nou ja, de natuur is natuurlijk toch sowieso een beetje in de war. Al een maand van tevoren is het lente. Dus het ja, zou te ja. maken kunnen hebben dat de temperatuur nog het redelijk goed is. hoger is precies. Dat ja. zou uh, ja, een uh, reden kunnen zijn. En u, u zei hij is gewond. Wat, wat is er precies aan de hand? Nou, hij, had, hij had een klein wondje aan zijn, uh, op zijn snuit... En daar bloedt hij uh, uh, wat uit, maar dat herstelt uh, bij die beestjes wel uh, uh, vrij snel hoor. Dat is uh, met een half uur weer in het water, is dat uh, eigenlijk wel uh, weer hersteld. Ja. En hoe nu verder? Want uh, hij is daar nu bij jullie dus, uh, in het natuurcentrum. En nu? Ja, we zijn aan het uh, kijken wat uh, het beste is voor het beestje. Hij is in ieder geval te groot voor ons uh, aquarium. Daar kan hij wel een, een aantal dagen in uh, blijven om uh, aan te sterken... Maar het mooiste is natuurlijk als hij of terug in zee of uh, ja in ieder geval als hij goed hersteld is. En hebben jullie de deskundigheid bijgehaald ook? Ja, ja we, die hebben wij zelf niet in die mate. We kunnen, op een gegeven moment konden we wel uh, identificeren als een gevlekte toonhaai. Maar er is contact opgenomen via Ecomare op Texel met het Dolfinarium in Harderwijk. En daar zitten mensen die uh, ja, vaker met dit soort dieren te maken hebben. En er wordt nu gekeken wat het... Uh, het verstandigste is voor het beestje om uh, te doen, dat hij of eerst nog daar naartoe gaat om hem um, goed na te kijken. Om hem zo uh, sterk te maken dat hij ja, eigenlijk de meeste kans van overleven heeft en dan eventueel weer terug in zee. Dat is het uiteindelijke doel, dat hij gewoon ja. weer terug kan het water in. Ja, in ieder geval, kijk, voor ons aquarium is hij sowieso uh, te groot. Ja. Dat, uh, en, en, en we worden platgebeld gebeld vanochtend en iedereen zegt, oh dat is mooi, dat trekt publiek. <laughs> ja, dat is natuurlijk wel zo, maar dan... Denk je niet in het belang van het beest. Nee, en dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Eh, ja. Dank dat u het zo snel even wilde vertellen bij ons op de radio hier. Mark Ter Ellen dus. Hij is van dat uh, natuurcentrum De Noordwesten... waar dat beest uh, nu wordt opgevangen.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 De lokale waakhond. Ik geloof niet dat Watergate ooit bij Omroep Gelderland vandaan komt. Dat geloof ik niet. Veel provincies snijden stevig in de subsidie voor regionale omroepen. En die kunnen daardoor de gemeentepolitiek steeds moeilijker controleren. Verslaggever Niels de Jager loopt een dag mee bij Omroep Gelderland. De belde maar net. Ja. Dat, uh, ze hebben een, een, een nieuw team opgericht tegen Jo Cold Kees. Ze hebben hun eerste succes. 9 uur ochtends op de redactie van Omroep Gelderland. Ongeveer 15 journalisten bespreken de onderwerpen voor vandaag en gaan er meteen mee aan de slag. 9 uur. Het geldt nieuws. met Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. Het zogeheten cold case team van de politie heeft een oude verkrachtingszaak opgeroemd. Regionale omroepen als Omroep Gelderland hebben steeds minder geld om bovenop het nieuws te zitten, zegt hoofdnieuws Erik Hagelstein. We hebben dit jaar al een bezuiniging van zes ton op het bezet. Dat betekent dat we onze freelance krachten die we inzetten uh, uh, ernstig hebben moeten inperken. Is die zes ton bezuiniging de eerste bezuiniging of een van de vele? Het wordt nog veel erger. Het wordt nog veel erger. Wanneer? 2016, 2017 vallen de echte klappen. Zoals het er nu in voor staat. En gaan we waarschijnlijk 15 tot 20 procent in budget terug. En wat gaat dat betekenen voor jullie uitzendingen? Daar durf ik nog niet eens aan te denken. Uh, daar moeten we het komende half jaar hard aan gaan denken. Hoe richt je je nieuwsorganisatie in... als je weet dat je het met tientallen mensen minder moet doen? Langs die van gemeentebelangen... Ja, weet je het even aan de zaal voorleggen? Ik vind het wel mooi. Ik zeg, als we daar toch zijn, kunnen we dat net zo goed even langsrijden. Want het scheelt niet heel veel. Komen. Lonneke Gerritsen, een van de verslaggevers van Omroep Gelderland. Waar zijn we naartoe onderweg? Uh, we gaan naar Lochem. Uh, want uh, we maken een verhaal over een, een rondweg die er moet komen. Bij Omroep Gelderland is, net als bij veel andere regionale omroepen... nu al bezuinigd en er hangt nog meer in de lucht. Wat, wat merk jij als uh, maker daarvan? Um, ja... Nou ja, de, de werkdruk wordt hoger. Uh, als je op pad gaat, moet er ook echt iets uitkomen. Dus ja, ja, je merkt er zeker wat van. En kun je je werk ook minder goed doen? Um, ja, ik merk wel zelf dat ik uh, minder tijd overhaal om echt te... Vaste buiten in zaken. Um, ik volg bijvoorbeeld al jaren de gemeente Arnhem en ik merk gewoon heel vaak dat ik daar niet meer toe kom. Dat ik, dat, weet je, dan loop ik een beetje achter de feiten aan. Dat is wel heel vervelend. Nou, gaan we gaan nog even het geluid testen. Mag ik u nog even zeggen, Marja, ik ging van gemeentebelangen. Hoeveel zetels hebben jullie nu? We hebben nu vier zetels in de raad. En straks na de verkiezingen? Zes. <lacht> Kijk, heel mooi optimistisch. We gaan beginnen. Marja, ik ging van gemeentebelangen. Ja, er is nu een plan voor de rondweg. Wat kom op Gelderland en kom ja. jij als maker bij Omroep Gelderland... een paar jaar geleden, ja. geleden beter de, de gemeentes die jij volgt controleren dan nu? Uh, oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Uh, ja, nou ja, kijk, als de belangrijke kwesties spelen... zitten we er nog steeds bovenop, denk ik. En dat maar, is... maar hoe weet je dat? Uh, nou ja, omdat dat, dat is, volgen de we de wel. 18, verbieden. De optocht in Nijmegen is het eerste weekend van maart. <zor> Terug op de redactie in Arnhem, bij hoofdnieuws Erik Hagelstein. Wij kunnen niet bij elke gemeenteraadsvergadering zitten. Dan ben ik al mijn mensen kwijt uh, uh, en kan ik geen andere dingen meer doen. Kijk, de grote steden, dat, dat, daar wonen zoveel mensen... dat je daar natuurlijk uh, meer aandacht uh, aan moet besteden. Uh, wij komen ook in West-Maas en Waal, maar dan met carnaval. Of als er een uh, bijzonder evenement is. In, in de huidige situatie is Omroep Gelderland enigszins in staat... om echt te controleren of op al die gemeentehuizen hier in de provincie er geen potje van wordt gemaakt? Nee, die deskundigheid hebben we niet. Die hebben we... Wie, wie moet dat dan doen? Nou, tot nu toe doet de Gelderlander het nog steeds. En het stent hoor. Dus uh, Daar zal... moeten mensen voor betalen om dat dan nog te kunnen lezen? Ja. ja. Wij, wij, wij, kunnen, wij, wij kunnen veel, maar wij kunnen, wij, ik geloof niet dat, uh, dat, uh, dat Watergate ooit uh, bij Omroep Gelderland vandaan komt. Dat geloof ik niet. En hoeveel is zo'n pan dan inmiddels waard? Nou, uh, zullen we zeggen, zonder de sudderlapjes erin. Mm -hmm. Dan kom ik aan een waarde nu van 60 tot 70 euro. Zo. Jullie hebben ook programma's, ondanks die enorme bezuinigingen... als schatgravers. Een soort uh, regionale tegenhanger van tussen kunst en kitsch. Moet je daar dan niet gewoon op schrappen? Dat is een keuze die je kan maken. Het is een heel populair programma en kost heel weinig. Uh, dus dat is niet het eerste die ik... Uh, als ik het voor het zei had, en dat heb ik niet... Uh, dan zou ook niet de eerste zijn die ik schrap. Maar ik ben wel met een je eens dat je zeker in de nabije toekomst... heel kritisch moet kijken naar... wat kun je nog buiten je nieuwsvoorziening doen? Om wat voor bedrag uh, gaat het wat er uh, in het ergste geval uit moet, uh, moet, moet worden geschrapt? Ja, ik doe niet de financiën maar reken maar tussen de 3 en de 4 miljoen. Daar ga ik wel vanuit. Van de 17. Sterkte daarmee. Dank je. Morgen horen we dat raadsleden en wethouders... door deze bezuinigingen makkelijker de fout ingaan. Omdat als de controle wegvalt, als de controle minder wordt... mensen ook makkelijker dingen kunnen doen die het daglicht niet verdragen. De hele week dus zoeken wij uit... of er nog de gemeentepolitiek goed gecontroleerd kan worden... in onze serie De Lokale Waakwond. Van 9 tot 12, de ochtend, op Radio 1. My house in Budapest, my, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you. Ooh, you, yeah. ooh, I give it all. My acres of land, I achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, yeah. ooh, I give it all.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 If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, yeah. ooh, I'd oh, do. Oh, you, ooh, ooh, I'd even do. Give me one good reason why I should never make a change.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 George Ezra met Boerapest. We gaan een Nationale Nieuwsquiz spelen doen we vandaag met Jan-Willem Derksen. Hij is 30 jaar en komt uit Arnhem. IT-consultant. Klopt. Hartelijk welkom. Dank je. Heb je nog iets waar je het over wil hebben met ons? <laughs> nou, nou uh, blauw dit. Yeah. <laughs> nee, want uh, je hebt twee geadopteerde zusjes, ja, klopt, hè? Klopt, klopt. Ja. Uh, uit China? Ja. Allebei? Allebei. Ik heb een, ja? Je bent ook met hen uh, daartoe, naartoe geweest, ja, terug? Klopt. Ja, klopt. Toen ik 18 was, ben ik daar heen gereisd... samen met mijn ouders en mijn biologische broertje. En nu hebben we... Ja. Drie generaties thuis. Ja, hoe is dat? Ja, heel, heel goed. Ja, ja, ja, ja. ja. Apart. Ja. En, en, maar jij, jullie zijn ook teruggewezen naar het gebied waar zij vandaan komen? Of? Uh, nou, mijn ouders hebben vorig jaar met uh, mijn oudste zusje, die is nu 13, uh, zijn ze teruggegaan naar het gebied waar ze vandaan is gekomen. Maar het thuis stond er niet meer. En, uh, ja, het is ja. een rare gewenning voor haar, want zij is helemaal Nederlands opgevoed, spreekt de taal niet. Ja. Maar, ja. Niks ook teruggevonden van, van vroeger daar? Uh, Nee, nee, puur herinneringen opgedaan. Nou. Ja. Uh, nee, we kwamen dus op, omdat ja. we over, de, over het praten tijdens die ja. vandaag. We gaan de quiz spelen. Uh, nu gaat het over de harde feiten. Ja, eerst zeker. maar is de nieuwsfactor bepalen. Daar komt hij. Ik wil de president van de Russische federation... Mr. Vladimir Putin. De nationale nieuwsquiz. Het gaat om duizendste. Maar ze staan. Een, het is een sweep. Twee Martin. en Het drie. is sweep. Sweep. een sweep. compleet oranje podium. Dat zagen we bij de mannen, we zien dat nu bij de vrouwen. Zowel de mannen als de vrouwen waren superieur bij de ploeg Niet hier Het vuur dat uh, 16 dagen geleden werd aangestoken in Sochi is gedoofd. En daarmee zijn dit de meest succesvolle winterspelen voor Nederland ooit. ZE is gedoofd. De winterspelen van Sochi zijn voorbij. Nederland was in de winning mood. Hoeveel medailles neemt de Nederlandse ploeg mee naar huis? Dus vraag 1. 24. 24 inderdaad. En daarmee staan we op de vijfde plek in het medailleklassement. Rusland op 1, gevolgd door Noorwegen en Canada. Spasiba, oftewel dankjewel. Daarmee sprak de president van het IOC gisteravond zijn dank uit richting Rusland, Poetin en de atleten. Wat is de naam van die uh, hoogste baas van het IOC? Dat is de heer Bach. Thomas Bach, Duitser, eh, inderdaad, dat is goed. Een vraag die daarvoor luistert is naar een fragment. De president president. president Janukovic kan wel vinden dat hij nog steeds president is. Het parlement heeft hem afgezet. Vanochtend bleek president Janukovic vertrokken uit Kiev. De wegen rondom het presidentiële complex zijn nu totaal verlaten. Waar hier het eerst helemaal vol stond met militair en politie, is het nu helemaal leeg. Grote omslag in Oekraïne dit weekend. President Yanukovych weg en zijn aardsvijand Julia Timoshenko weer terug. Zij werd zaterdag vrijgelaten uit het gevangenisziekenhuis... in welke oostelijke stad? Oeh. Gokje Garkov. Dat is inderdaad goed. Ah. Zij sprak ook de, de activisten vanuit Garkov toe... en hun reactie was lauw. Toch, als ze ervoor in de running zou willen zijn... maakt ze kans op die vervroegde presidentsverkiezingen uh, op 25 mei... om die te gaan winnen. Vraag 4. Welke EU-buitenlandcoördinator bezoekt vandaag Oekraïne... voor overleg over de politieke en economische situatie daar? Uh, Timmermans? Nee, ja. dat zou hij misschien wel willen, ja. dat hij dat was. Uh, maar het is Catherine Ashton. Uh, de EU gaat waarschijnlijk financiële hulp bieden aan Oekraïne... en mogelijk het associatieverdrag opnieuw ter sprake brengen... dat Janukovic eerder afwees. Vraag 5. Opnieuw een fragment. Wie horen wij? Dat betekent versterking van onze relaties op de economische, commerciële, wetenschappelijke, culturele relatie met China. Dat is heel vragende kijk van, wat nee. moet ik hiermee? Nee, dat zegt me niks, uh, deze stem. Nee? nee? Het is Elio Di Rupo. Ah. Premier Di Rupo heeft in China een overeenkomst gesloten... waardoor twee reuzenpanda's die hier en lang in een dierenpark in België mogen wonen. En gisteren kwamen ze aan. Om een ja. grote balanskering op het vliegveld in Zaventem. Vraag 6. Hartstikke leuk, die twee panda's. Maar in België is niet iedereen tevreden over de nieuwe verblijfplaats van de beesten. In plaats van de dierentuin in Antwerpen... gaan ze namelijk naar een park vlakbij welke Waals stad? Die Waalsstad... Ook nog eens een keer de thuisstad van Rupo is? Brussel? Nee, het is Bergen of Mol uh, Mons in de, de provincie Henegouwen ligt dat. Dan hebben we hebben nog één vraag te gaan. Daarin gaan we in dit geval op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. Dus het is een term, één woord, waar we naar op ja. zoek zijn. En de vraag is, wat is dat? Je zodra je denkt te weten, zeg stoppen. Hier komen de aanwijzingen. 4. Ik houd niet van kegels. 3. Met mij is iedereen Bob. 2. Ik werk als een startonderbreker. 1. De NOS onthulde dat het voor automobilisten vrij makkelijk is om mij te omzeilen. Dus uh alcoholslot in de auto's. Ja, want ik hou niet van kegels. Het had nou. ermee te maken dat je in dat slot moet blazen... voordat je weg mag rijden. Dat gaat niet met adem waarin ja. alcohol zit. Ofwel een kegel. Voor beginnende bestuurders geldt een limiet van 1 promil alcohol. Voor anderen een norm van 1,3 promil. Dus vandaar de bob en een startonderbreker. Want in principe moet je ieder half uur tot drie kwartier... blazen in dat alcoholslot. Om ja. dus te voorkomen dat je dronken achter het stuur gaat zitten. Wij noteren van Jan-Willem Derksen... de eerste kandidaat deze week in de Nationale nieuwsquiz, een factor van vier... En daarmee gaan we dus zometeen vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz. 90 seconden de tijd, veel vragen. Die vragen moeten we helemaal stellen. Je mag er niet doorheen spreken, want dan krijg je strafseconden. Dan het antwoord of pas en dan gaan we door naar de volgende vraag. En, en dan kijken we welke stand er op de teller staat. En dan gaan we dat vermenigvuldigen met die vier die er nu staan uit deel 1 van de quiz. Als jij bereid bent, gaan we beginnen. Ik ben bereid. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Wie keer terug in de politiek als lijstduur van 50+. Zijn krol. Is goed. Welke Feyenoordspeler schopte boos om zich heen... toen FC Twente in blessure de tijd tegelijk maken maakte? Wel ja. spellen. Goed. Ex-president Morsi van Egypte wordt ervan beschuldigd... dat hij heeft gespioneerd voor welk land? Iran. Is goed. In welke stad worden vandaag de Olympische sporters gehuldigd? Assen. Goed. Hoe heet de bekende Afghanistan-veteraan die meedoet aan de missie in Mali? Eh, uh, met zijn naam kwijtst uh, pas. Marco Kroon. Ja. Welk land won, won, won, land won op de slotdag het Olympisch goud in het ijshockey? Canada. Goed. Wat is de bijnaam van de beruchte Mexicaanse gangsterbaas van 1,55 meter 55, die zaterdagavond is opgepakt? Ik gok Koesman. El Chapo, het kleintje. Chapo. Hoe heet de aartsbisschop die de president van Oeganda heeft opgeroepen een anti-homo-wet niet te ondertekenen? Dus uh, Tuti. Tutu. Tutu. Wat is de voornaam van het laatste lid van een zingende von Trapp-familie... die op 99-jarige leeftijd is overleden? Maria. Maria, is goed. De chatdiensten, WhatsApp en welke concurrent kampte zaterdag met een grote storing? Telegram. Dan. Dat is goed. Welke partij heeft op haar partijcongres in Amersfoort stevig uitgehaald naar de PVDA? SP. Is goed. Over welke grote voetballer wordt vanaf vanavond de vierdelige drama-serie uitgezonden op Nederland 1? Johan Cruijff. Goed. Nederland betaalt 15 miljoen euro mee om een luchthaven in welk Afrikaans land te verbouwen? Eh... Uh... Mumbasa. Tantania. Drie weken voor de gemeenteraadsverkiezingen komen Amsterdam. En welke andere stad nog een groot aantal stemmentellers tekort? Was? Rotterdam. De Belgische club Racing Genk heeft gisteravond de trainer ontslagen. Wat is zijn naam? Mario Been. Hoe heet de Nederlandse dichter die dit weekend op 98-jarige leeftijd is overleden? Uh, Leo van Tramp. <laughs> Leo van Tramp. <laughs> ja. Je combineert zet, uh, de doden met elkaar, zo je Leo Vrooman was ja. het even kijken. Hoeveel uh, heb jij goed? Ik neem aan dat Toetoe, dat dat is fout gerekend. Want het toetie, zei jij. Toetoe is wel een dusdanig ja, bekende ja, ja. naam dat we dat toch wel mogen uh, verwachten, dat je die goed hebt. Niettemin, Tien vragen goed. Ja. Dus dat is, uh, ja, het is jammer dat de nieuwsfactor niet ja. heel ja. hoog was. Dus daarmee kom je vermenigvuldigd dus met die vier op veertig punten. Helaas. Je krijgt van ons in ieder geval de standaard prijzen, hè? De twee kaarten voor beeld en geluid en de dvd van Pinozaan. Oké. Okay. Leuk. En dankjewel Ik... voor het meedoen. Ja, we dankjewel. zetten deze... Uh, het score op het bord en we gaan kijken wat dat gaat uitrichten deze week. Want er komen nog vier kandidaten voorbij. Wij sluiten hier de ochtend. Zometeen na 12 is er de nieuwsbv met Felix Meurs en Willemijn Veenhoven. Fijne middag. Die Reliability Guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja.